Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbo, Leonard Joost, Gerard de Groot, Bernhard Robben en Ben Lone. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten, namelijk Sandra Vroomans en Johan Swaans. Sandra Vromans is met haar bedrijf, familiebedrijf lezen we, genomineerd een van de drie voor de prijs, de jaarlijkse ondernemersprijs. Johans Waans hebben we uitgenodigd uh, voor een discussie over uh, de brede school. Twee mooie onderwerpen vanavond in de Goldse Kringen. En we beginnen met Johan, want jij moet om half acht weg. Weer in de raadzaal zitten. Je moet naar de raadzaal. We hebben een themaavond, Ben, over de drie uh, uh, transities die eraan zitten de komende, komende jaren. Mm -hmm. Dus daar moet je regelmatig over bijgepraat worden. Regelmatig over bijpraten ja. en onze nieuwtjes bewaren we tot het eind van... Dat lijkt me wel. Dan, ja, dan tot kan Johan van van op tijd weg. Ja, Goed. Nou, ik hoop dat Sandra daarmee akkoord kan gaan. Ik ja, vind het helemaal prima. Ja, ik het helemaal prima. Nou, um, de brede school is uh, al een tijd lang in discussie. Uh, het zat eraan te komen, weer twee brede scholen erbij. Um, totdat we een beetje werden opgeschrikt door een minderheidsstandpunt van wethouder van, uh, Theo van der Heijden... ...in uh, het college van BMW En uh, op de eerste plaats maar eens eventjes de vraag... ...voordat we inhoudelijk uh, gaan. Um, fractie in de raad en wethouder in het college zijn het met elkaar eens? Ja, want uh, de wethouder uh, die, die vertolkt feitelijk een landelijk uh, VVD-standpunt. Ja, ja. Ja. Als je, als je wilt, dan, dan, dan leg ik dan graag nader uit. Want ik vind wel dat er toch wel wat misverstand is gecreëerd in de pers. Want als ik zo links en rechts mijn oor te luisteren leg... dan zijn er mensen die denken dat wij überhaupt... tegen de nieuwbouw van die twee scholen zijn. En dat is complete onzin natuurlijk. Dat is niet het geval, nee. Nee, dat is absoluut niet het geval. De VVD is ook niet tegen brede scholen. Landelijk niet en... Lokaal in principe ook niet. Maar waar we wel tegen zijn is... als je al voldoende wijkgebonden ruimtes hebt... dan moet je niet bij blijven bouwen natuurlijk. Want dan uh, ga je toch onderlinge concurrentie uh, ga je creëren. Overigens moet ik zeggen... in beide scholen komt geen wijkgebonden ruimte. Dus daar waren wij al heel erg blij mee. Waar we niet zo blij mee zijn is... dat er anderhalf miljoen euro geïnvesteerd gaat worden in kindgebonden ruimte. En dat gaan we doen met gemeenschapsgeld. En dat walst zomaar door de raad o, wacht heen. Wacht nog eens even. Ja. nou wijkgebonden en kindgebonden. Wat is nou het verschil? Het verschil is dat de wijkgebonden ruimtes die creëer je. En kun je zien bijvoorbeeld in Boskens Oost is dat gebeurd. Er is een uh, hele grote uh, aula-achtige, podium-achtige ruimte is daar, uh, is daar gemaakt. De wijkgebonden ruimte creëer je voor je wijkbewoners die dan ruimte kunnen huren en daar activiteiten kunnen doen. Ja. En de kindgebonden ruimte is voor de kinderopvang, voor- en schools. En, uh... en ik begrijp uit jouw verhaal dat de kindergebonden activiteiten... die moet eigenlijk voor rekening zijn van de ouders van de kinderen. Begrijp nee, ik daaruit? Nee, nee, nee, oh, ja. nee dat, dat, is, voor dat, dat is, is voor de school. school. Dat is voor de school. Dat, dat begrijp je niet goed, Lucy, als ja. ik uh, Lucy mag vinden. Ja, dan mag je het zeker tegen um, mij zeggen. Het, het. Ik verwijs even naar, naar, naar de krant vorige week, Brabant Zagblad. Daar stond een schitterend artikel in over de nieuwe brede school in Berkel en Schot. Ja. En wat stond daarin? Dat de kindgebonden ruimte gefinancierd werd door de ondernemer die geld aan die kindjes verdient. Dat is de school? Nee, oh. dat zijn gewoon private ondernemingen. En daar zit, dat is nou het grote probleem. Als je gemeenschapsgeld gaat steken in kindgebonden ruimte... omdat de private ondernemer niet meer durft. Omdat het risico veel te groot is. En er zijn natuurlijk problemen met de kinderopvang... want ouders vinden kinderopvang te duur. Er zijn voldoende private ondernemingen failliet gegaan vorig jaar. Er zijn veel ontslagen gevallen. Dus het is een risicovolle onderneming. Overigens zegt het college dat zelf. Hè. Als je het stuk leest dan kun je in het stuk lezen dat het risicovol is. Mm -hmm. Daarbij, maar ik spring misschien een beetje van de hak op de tak... daarbij komt dat het stuk niet af is. Het is... Uh, ...niet deuzelijk genoeg onderbouwd en, en uh, ja. ik heb daar ook gezegd in de raad... ...het is Maar niet nu, nu even uh, om, om het begrip toch compleet te krijgen... ...want dan zat ik ook even op het verkeerde been, net zoals jij Lucie... ...dat dat kindgebonden is dus ook een ondernemersactiviteit. Ja, maar, maar die, dat volg ik me af. Maar dat wijkgebonden dan? Dat wijkgebonden, dat is een activiteit van de gemeente... Dat is wel een activiteit ja. van de gemeente. Ja. En het bouwen van scholen, ook een gemeente, heeft de wettelijke plicht om scholen te bouwen. Want een gemeente moet faciliteren dat kinderen onderwijs kunnen krijgen. Dat is een wettelijke taak ja. van de gemeente. Wijkgebonden ruimte is nog maar de vraag of dat een wettelijke taak is van de gemeente. Maar kindgebonden ruimte is zeker geen dat wettelijke taak. Dat is geen taak wettelijke taak. En wijkgebonden ruimte, daarvan uh, zeggen jullie, die hebben dat we eigenlijk genoeg. Die Daar heeft de VVD landelijk ook geen problemen mee. We hebben geen problemen met brede scholen, maar wij hebben vierkante meters genoeg ingehoorlijk. Ja, ja, dat, dat moet je niet bij een, blijven bouwen. Is, ja, Sandra, doe mee. Ja, want, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik ben er meedoen, ook een beetje want uit. Want jij zou misschien uit. ook wel graag die brede ja. school bouwen, maar uh, goed, doe, doe, doe maar gewoon want, mee. Ik ja, ben een uh, sowieso natuurlijk een toevoeging van onze <laughs> kant, hè. Maar ik vraag me dan af hoe dat in, in Riel zit. Hebben we hebben natuurlijk de leibron, maar verder zijn daar heel weinig voorzieningen en de school zelf ja, die, is, ja, die is gewoon echt aan vervanging toe. Dus... Uh. Uh, nou, om het laatste op te pikken, zelfs dat is de vraag. Je kunt in het stuk lezen, en ik ga ervan uit dat, dat uh, de ambtenaren daar, daar toch goed naar gekeken hebben, CQ-deskundigen uh, die ingeschakeld zijn, dat die er goed naar gekeken hebben. Als je zou besluiten om geen kindgebonden ruimte te bouwen in Riel, dan staat zelfs in het stuk dat de school technisch gezien gerenoveerd kan worden en dan nog 15 jaar mee kan. Mm -hmm. Ja, maar de kostenpost van een renovatie, die is dan denk ik toch wel enorm hoog ten opzichte van... Ik neem hoogte. aan, dat, dat, die, ja. die cijfers heb ik niet, ik neem aan dat daar mijn verstand naar ja. gekeken is. Ja, maar hier ja. hebben we ook een deskundige aan tafel, ja. hè? Dan moet ja, je je toch... dat zijn... Ik maar weet het niet. Ik ken de cijfers niet. Nee, nee. Kindgebonden, daar wordt er ook mee bedoeld, de peuterspeelzaal en de ja. kinderopvang. Ja. ja. En nu uh, gaan alle kinderen die gaan naar de, ja, de Koningsbeer de bij Koningsbeer. ons bedrijf. Ja. Nou, vorige week zagen wij de kinderen daar letterlijk aangeleind over straat lopen. In mijn oog... Ja, echt waar. Ja, <laughs> ja. Dat is echt waar. Dus volgens mij is daar niet echt de bedoeling. Het is ook voor de veiligheid van de kinderen. Nu heb ik niet meer zelf die kinderen in die leeftijd, maar ik kan me voorstellen dat je toch als ouders zijn zegt van. Uh, ja. ja, daar kan het toch niet de bedoeling zijn? Ja, maar, dus... maar, maar als, als, ik, als ik daar toch even op mag reageren... Eh, ...nogmaals, daar zijn wij niet tegen. En dat dat bepaalde problemen geeft in Riel, dat geloof ik best Die kinderopvang die zit nu buiten het dorp ja. in het feite. Dorp, ja. Waar wij op tegen zijn is dat de ondernemers die de kinderopvang doen... ...en daar geld aan verdienen... Niet meer durven te investeren. Dan heb ik één vraag niet. Ja. Investeren. Dan heb ik toch één ja, vraag. Nee. Welke ondernemers zijn dat? Want ik ben echt helemaal uit de kinderopvang. Uh, noem eens een voorbeeld. Ik, ik roep even maar iets. De avonturiers. Uh, de Koningsbeer. Dat, dat, is, dat is een private onderneming. Hè? Die, die daar geld aan verdienen. Stel je nou dat voor dat ik. Of dat ik. Dat de gemeente. een miljoen investeert in een gebouw. En dat. ...tegen een niet maandconforme prijs verhuurd. ...ik doe maar wat, aan een stomerij, dat doen we toch ook niet? Waarom doen we dat nu wel? Waarom gaan we nu 1 miljoen euro, alleen voor uh, Riel... ...want we gaan ook nog een keer 5 ton in de chameleon steken... ...voor ja. uh, kindgebonden ruimte. Waarom geven we nu 1,5 miljoen gemeenschapsgeld uit... ...wat in een zeer risicovolle waarschuwing ligt... Men is niet eens bereid om langlopende huurcontracten af te sluiten. In het raadstuk, concept raadstuk staat in meerdere jaren huur met een maximum van vijf jaar. Mm -hmm. En toen heb ik gezegd in de commissie volstrekt belachelijk. Ja. En dat zeg ik nu nog een keer. En het argument als ik zeg van ja, maar het dient toch een bepaald maatschappelijk doel. Het gaat toch over opvang van kinderen. Dat klopt. Alleen dit maatschappelijk doel is geen wettelijke taak van de gemeente. En daar hebben zich private ondernemingen opgestort, die geld verdienen aan dit maatschappelijke doel. Alleen in deze situatie durven ze niet meer te investeren. Ik kom even terug op het Brabants Dagblad, als dat mag. Ja, ja. Brabants Dagblad vorige week, daar stond een uitgebreid artikel in over de nieuwe brede school in Berkel en Schot. En wat lees je daar? Daar heeft gewoon de particuliere ondernemer die de kinderopvang doet, die heeft het kinderopvanggedeelte ...gebouwd en voor zijn rekening genomen. En zo moet het, en het ook. Moet het ook mm. En dat zijn ook de landelijke uitgangspunten van de VVD. Zeker. Brede scholen ja, mm. maar alleen okay. daar waar het nodig is. Mm -hmm. En als het gaat om de kindgebonden ruimte... ...dan moeten ook degenen die daar geld aan verdienen... ...die, die moet moeten daarin investeren, in investeren. Maar niet anderhalf mm. miljoen gemeenschapsgeld. In ja, de nou nog eventjes ja. terug naar, naar politiek. Hè? Mm. Um. Ik heb, uh, dat was die, mijn beurt niet die avond, ik heb zitten luisteren naar, naar uh, hoe uh, jullie wethouder, Theo Hendricks, daarover uh, sprak. Theo, sorry, sorry waarom zeg ik altijd Hendricks? Van der Heijden. Um, Theo uh, van der Heijden, die, die had het erover, en uh, toevallig zat ook uh, Jacques Sperber daarbij, uh, die hield zich maar stil, maar... Het was wel duidelijk dat, dat Theo het er zeer, zeer moeilijk mee had. Normaal is hij je zeer wel bespraakt. Hij komt uh, geweldig uit zijn woorden. Maar uh, toen, toen was het uh, voor, voor uh, de luisteraar in de, in de woonkamer duidelijk. Oeh, die man, die heeft het moeilijk. En dat kan ik me voorstellen. Want hij heeft een, een minderheidsstandpunt ja. in het college van BMW. Ja. En hij is... Uh, ik denk, ja, ik geloof niet dat die vijanden heeft, want ik zat er bijna te zeggen, door vriend en vijand gerespecteerd vanwege zijn, zijn kundigheid en vanwege zijn sluitende begrotingen. Absoluut. We hebben hier dus een penningmeester van, van de gemeente Goorlen, die de gemeenschapsgelden beheert, waar, waar we trots op zijn en waar we zeer blij mee zijn en waar we, zou ik al zeggen, ook zeer zuinig mee moeten zijn. En nou komt hij dus met een punt waarvan hij zegt, dat is onverantwoord, we gaan ...onverantwoord geld, uh, gemeenschapsgeld besteden... ...en daar vindt hij geen gehoor. Daar, daar, daar, daar verliest hij het in het college. Hoe is dat nou toch mogelijk? Ja, hoe is dat mogelijk? Ben, dat weet ik niet. Ik zit natuurlijk niet bij, bij, uh, bij die collegevergaderingen. Uh, uh, um, en wellicht... Kijk, in een college gaat het op een gegeven moment... Ja of nee is afhankelijk van, maar dan weet je of er een meerderheidsstandpunt is. Ja of nee. Dus als je net een meerderheid hebt, dan wordt het ja. Dat zal wel niet zeggen dat we binnen het college misschien niet anderen enigszins getwijfeld hebben. Maar er was een meerderheid om ja te zeggen tegen de anderhalf miljoen gemeenschapsgeld steken in de kinderopvang. Dan heb je natuurlijk heb je een heel vervelende situatie, want ik denk dat dat een beetje is waar jij naartoe wilt... En ik heb daar met Theo natuurlijk al discussie over gehad. Als er straks geen raadsmeerderheid komt voor mijn standpunt. En naar het zich laat aanzien, je komt krijg je er dan Geen niet. meerderheidsstandpunt. Je en, je krijg daar ben ik geen... heel realistisch, ja, ja, ja, Dat ja, ja, komt er ja. vrijwel zeker niet. Nee. Of er moet nog uh, een omslag uh, plaatsvinden, maar dat verwacht ik niet. Uh, nou, dan heb je het probleem dat je natuurlijk een wethouder hebt die zegt van ja. Ik heb uitdrukkelijk gewaarschuwd, het gaat nu toch gebeuren. En dan zou die wethouder kunnen zeggen. Ik treed af, ja, ik neem ja. geen verantwoordelijkheid voor. Dan neem ik ja. geen verantwoordelijkheid ja. voor, ja. Ik maar ben weg. dan kan ik je toch zeggen dat ik al op Theo ingepraat heb om te zeggen. Theo, dat moet je niet doen. We hebben nog zo'n korte periode te gaan tot de verkiezingen. Je moet dit schip moet jij niet verlaten. Je bent een hartstikke goede. Uh, Jij noemt ja. het penningmeester maar ja. vooruit. Je, ja. je past op de set. Je bent een ja. hartstikke goede bewaker van de schatkist van voren. Ja. Ja. Ja. Je hebt gewoon leuke dingen gedaan de afgelopen jaren. Leuke dingen bereikt. Goede dingen bereikt. We hebben pff, alles bij elkaar. Uh, ik denk 1,6 miljoen aan besparingen. Mm. Hebben we bezuinigingen hebben we gerealiseerd. Uh, die ook keihard uh, nodig waren. Ik zeg, je gaat toch niet opstappen. Kom op, dat ga je niet doen, Theo. En, daar zit dan weer het probleem, want Theo redeneert. Dat doe ik overigens in mijn werk als raadslid ook. Theo staat ook nog ingeschreven in een accountusregister. Oh, ja. Dat betekent dat hij op die manier, vanuit die visie, kijkt hij er ook naar. En denkt hij er ook over na. Um, ik heb in ieder geval een pleidooi afgestoken bij hem. Theo, blijft zitten. Ook al uh, is er straks geen raadsmeerderheid... <coughs> Dan loop je weer het risico, maar ik hoop dat heel goed is in zitten luisteren nu. Dan loop je weer het risico dat mensen dus zeggen: van ja, zie je, dat is weer een wethouder die op het plus wil blijven zitten. Maar nou, dat heeft Theo echt niet nodig hoor. Ik bedoel, nee, dat, en hij kan zo gaan, nodig. want nee. uh, hij komt niet verwacht. Maar inderdaad, kan hij het uh, niet uh, als een uh, puur zakelijk verschil van mening zien? Ja. Het, het raakt hem persoonlijk. Ja. Nou, het heeft. Ja, Ben. Ja. ja, dat denk ik wel. En zo zal het ook gaan gebeuren. En wat hij dan in ieder geval gedaan heeft. Aan dat vind ik ook belangrijk. Hij heeft een waarschuwing afgegeven en zijn minderheidsstandpunt ligt gewoon zwart op wit vast. Dus dat betekent: mocht het onverhoopt, want ik hoop dat het niet gaat gebeuren, maar mocht het onverhoopt misgaan, dat je na een aantal jaren geen huurder meer hebt voor die ruimtes, want die ruimtes die zijn helemaal ingekapseld door de rest van het gebouw. Hè? Dus je kunt niet zeggen: nou dan kunnen we wel een iemand anders verhuren. Nee, nee, nee. nee. nee. dat gaat niet meer. Van een andere ruimte. Juist, ja. en dat betekent als je die leegstand hebt... en dat gebeurt na een paar jaar... en dat zou bij alle tweede scholen gebeuren... dan moet je gewoon anderhalf miljoen opboeken, afboeken. Hè? Die, komt, die drukt gewoon keihard op ja. je... laten we dan toch Even maar zeggen... Maar winst en verlies vragen Waarom denk je dat dat afneemt? Waarom denk je dat dat niet gevuld wordt? Omdat de... <coughs> ik denk dat omdat de particuliere ondernemer... niet meer durft te investeren. Ja. Dus die voorziet, die voorziet problemen. Te duur. Te duur, ja. maar... Uh, door deze crisis, Lucie, waren er ook minder kindertjes gemaakt. Hè? Dus ja. het, kinder, het kinderaanbod neemt af. Dat, nee, dat is, waar, is absoluut dat zo. Is het, waar, het kinderaanbod ja. neemt af. Uh, te duur. Maar uh, het, is ook het is ook duidelijk dat er steeds meer vrouwen... Voor de, volledig voor de zorg voor de kinderen... Uh, niet meer buiten huis gaan werken. Omdat de kinderopvang te duur is. Dus daarom zeg je, het levert ons niets op. En er is nog steeds behoefte aan kinderopvang... Uh, nog steeds is de, de, de arbeidsparticipatie van vrouwen niet helemaal wat die wezen moet. Uh, het is nog steeds een. een, een, een, een ja. de aantal vrouwen die, die part-time mm. werken of helemaal niet werken. Ook omdat de kinderopvang zo duur is. Dus ik heb een beetje Ja, dus, dus van die kant uit zit ja. het dan ook moeilijk. Ja. Maar nou goed, het is goed, we kunnen beter weer terug naar de inhoud gaan. En uh, mm -hmm. dan krijg je eigenlijk van, van, van een zijde steun waar je het misschien niet zo van verwacht had. Ik wil niet zeggen dat uh, Wilma Robe de Partij van de Arbeid is, maar is wel uh, getrouwd met de Partij van de Arbeid. Dat zou je wel zeggen. Um, het zal je kind maar wezen. Ik, ik denk dat je die column ook wel gelezen hebt. Waar, uh, nee, wat, dat heb ik niet, Ben. Je verrast Heb je dat me. niet? Nee, je verrast maar dat, me. Ik, ik dat lees moet je toch doen. maar je verrast me. Dat moet je toch doen, want zij zet ook vraagtekens achter de brede school. Zij zegt, de brede school is eigenlijk een uh, beweging die ontstaan is in de grote steden. Vanuit het idee, je moet de kinderen van de straat hebben. En uh, je kunt ze maar het beste van... Achterstandswijken. Ja, achterstandswijken, achterstandswijken. Uh, maar ja. in Goorlen ja, maar hebben wij als... toch geen achterstandswijken. Nee. Uh, en zij zegt, ja, wat, wat moet die brede school op? Ik vat daar misschien niet helemaal correct samen, maar het komt toch een beetje op neer. Wat, wat moet die brede school nou toch eigenlijk in Goorlen? Zou je niet veel beter... Die, die tussentijdse schoolopvang... zou je daar niet veel beter uh, wat, wat voorzieningen kunnen treffen... die, die werkelijk uitsnijden. Dan uh, verstrek je daar een warme maaltijd. Zodat uh, als de, de moe gewerkte uh, vader en moeder s'avonds uh, thuiskomen, niet nog eens een keer moeten eten... maar uh, quality time mm -hmm. hebben voor hun kinderen. Uh, dat is dan eigenlijk allemaal veel eenvoudiger. Daar zouden we het ook eigenlijk allemaal veel meer aan hebben... dan, dan die onzin van, van uh, zo lang op school, arme kinderen... Ja. Uh, ja, het zal je kind maar wezen. Ik zou zeggen, ja, je zult maar kind zijn, zeg, in zo'n constellatie. Niet? Ja. Dus, dus dat is eigenlijk een verhaal waarvan ik zeg, ja, dit, dit geeft ook... Dit, dit is een inhoudelijke bijdrage aan de discussie van, van ja, moet dat eigenlijk wel? Wat, wat we daar... Uh, het is uh, zeer sterk ideologisch bepaald. Ik denk dat daarom ook uh, die, uh, die, die meerderheid inderdaad moeilijk is om die nog om te turnen. <tus> um. Het probleem zit er natuurlijk ook een beetje dat we richting verkiezingen gaan. En uh, de VVD reageert en redeneert los van de verkiezingen. Ik vind als je een landelijk standpunt hebt, dan moet je, als het over dit soort zaken gaat, lokale politiek is natuurlijk anders. Maar dit zijn gewoon principiële dingen. Die ja, ook landelijk ja. heeft de VVD daar een opvatting over. Nou, die, die, die opvatting hou je vast, maar daar zit ook... Er zit gewoon een goede zakelijkheid uh, zitten achter. Het is niet zomaar een opvatting. Dus ik waardeer zeer wat Vilma dan uh, schrijft. Maar wat mij dan toch verrast is dat ik in de commissie van haar partijgenoten een afschuwelijke sneer meekreeg. Ik was mm. maar gewoon een boekhouwer dus, uh, in plaats van een bestuurder. wil maar bekijken, misschien ook vanuit de kant van vrouw, Daar oh, heb ik iets van gelezen. Ja, daar he? heb ik iets van gelezen. Ja, ja, ja. Oh, en ja. daarom viel het woord penningmeester misschien ook niet goed. Omdat jullie financiële argumenten gaven. <laughs> het is niet betaalbaar. Ik ja. reageer nu hetzelfde zoals ik uh, toen in de commissie reageerde. Ik heb me daar niet echt uh, druk over gemaakt. Maar uh, uh, de PVDA zijn toen ook nog van. Uh, uh, we hebben uh, ons nieuwe, onze nieuwe toekomstvisie. Ja. Uh, Gore is ondernemend. Hebben we daaraan toegevoegd. aan sociaal en groen. En toen heb ik tegen hem gezegd. Uh, toen zijn hij ook van. Ja, ja, als je ondernemer bent. Ik zeg. Uh, Ieder ondernemer neemt risico's. Maar hij calculeert ze wel. En als hij weet dat het echt verkeerd gaat. Dan neemt hij het risico niet. Hij neemt het alleen maar als hij in kan schatten. Dat het ja. een redelijke kans heeft. Mm. En toen hield de spreker op. Aan mm. de... PvdA-zijde. Ja. En als je neuzen telt, dan is de partij Riel partij Goorle plus de Partij van de Arbeid heeft de meerderheid. Uh, ja, dus, dus nogmaals, ik denk dat... Nou, Partij van de Arbeid zal het niet doen... omdat de verkiezingen naderen. Maar volgens mij, de brede scholen in Goorle is het kindje van, uh, van de PvdA. Als je teruggaat naar het verleden. Dus dat zit daarachter. En, en uh, ja, ik denk... ...bij lijst Riel Golen ...misschien wel een beetje de verkiezingen... Het, het, ...het gaat met name om een miljoen... ...die we dus in Riel uh, in gaan investeren. In al investeren. En, uh, en ik, heb in april al vragen gesteld. ik heb in april... ...al vragen gesteld... ...aan wethouder Groen, Van Groenendaal... ...en toen was er nog sprake van... ...ja, maar dan gaan we verstandig bouwen... ...dat wordt hooguit een paar ton... Nou, ...als je anderhalf miljoen een paar ton doet... Mm, nee, nee. uh, ...en uh, Riel Goorle... Die partij wordt wel eens van cliëntelisme beschouwd. Doe jij dat ook? Zou je dat ook durven zeggen? Of is dat verre van jou? Ik ben daar iets gematigd in. Ik ben sowieso gematigd in allerlei zaken. Ben. Dat weet je onderhand wel, denk ik, na 3,5 jaar. Maar uh, ik, ik, uh, uh, ik zeg alleen maar... Het, het, het speelt nu uh, vlak kort voor de verkiezingen. En dan zeg ik van... Dat is nog iets heel anders. We gaan pas in april, april voor mij nou, in september 2014 bouwen. Waarom vraag je dan nu al een krediet aan de raad? Als je pas in 2014 naar de gang gaat. Laat dat de nieuwe gemeenteraad doen. Dat één. Maar het is binnen gemeentefinanciën zo geregeld. Als je een krediet klaarzet, dan begint de renteteller al te lopen. Hè? Dus we zijn dan ja. al rente aan het boeken in, in de winst- en verliesrekening. Die, die gaat van links naar rechts. Hè, want je sleutelt die rente weer door naar kostenplaatsen, En dat komt allemaal weer terug in de tarieven van de ambtenaren. Maar je laat de renteklok al starten. Een jaar lang rente. Terwijl er nog niks, niks. gebeurt. Ja. Mm -hmm. En men heeft al een voorbereidingskrediet gekregen. En ze kunnen best nog vooruit. Mm -hmm. Maar ik kan je ook vertellen... Ik ben niet zo'n amendementen- en motiemens, maar deze komende de raadsverjaardag komen er een aantal. En dan zien we maar weer. Ik, ik, de VVD laat dit niet uh, zomaar uh, voorbij horen. Dat wordt de voorlijke stampij. Ja, nou, de VVD gaat uitdrukkelijk waarschuwen. Ik, ik wil niet dat er later gezegd wordt uh, door een nieuwe raad of een nieuw college. Hoe hebben ze dit ik nou ooit aan. kunnen doen? Net zo goed als zij destijds. Het, het, ...de verplaatsing... Van, ...van het sportpark tegengehouden hebben... ...stel je eens voor dat we dat niet gedaan hadden. Ja, ja... ...en dat zegt Jacques ook... ...dat zegt het CDA ook... ...die, uh, die neemt hier een middenpositie in... ...die, die zegt van nou... Uh, ...kwam die... Uh, ...die boekhouders... Uh, ...opmerking kwam die van de Partij van de Arbeid? Die kwam van de Partij van de Arbeid, ja. Oh, ja, ja. Maar uh, goed, boekhouden niet... En, ...en van de andere kant ook niet... ...dat, dat, uh, dat vrolijke gemeenschapsgeld uitgeven... Dat, van de, dat, dat willen we ook niet. Ze zitten daar genuanceerd in, dat dacht ik, zo, zo is hun Klopt. standpunt. Uh, maar het neemt niet weg dat ze, dat ze voorstemmen. Uh, lijkt er toch. Het lijkt erop dat ze meegaan in de gedachtegang van een miljoen voor uh, Riel. Maar ze gaan zeker niet mee in het half miljoen voor de Chameleon. Oh nee, nee, nee. Dat dus is dan, nog... die willen een gesplitst standpunt. En, en uh, de SP wil dat ook, denk ik. En, uh, uh, wij zeggen gewoon, uh, je moet geen anderhalf miljoen gemeenschapsgeld ja, uh, in een uh, risicobut zo Zo'n zo waagstuk, ja. maar ook uh, tegen de achtergrond van, van die krappe overheidsfinanciën en die enorme besparingen en die bezuinigingen, dat 6 miljard. Is het toch eigenlijk ook een beetje een raar verhaal dat het hier in, in de gemeente Goorlijn, ja dat, dat men het toch durft. En, dat, dat, uh, en, en uh, is er ook nog uh, daar wat toezicht op van de provincie? Uh, ...ja... ja dat is terwijl de, de, ...de provincie heeft gekeken... ...naar een aantal berekeningen... ...met betrekking tot... Uh, de, de, ...de scholen en de kindgebonden ruimtes. Dat zijn principe... zijn ...die berekeningen zijn wel akkoord... ...maar ook de provincie zegt... ...het is een risicovol... ...ondernemen. Dat zegt de provincie ook, hmm. maar... Kennelijk, ...heeft dat geen in heeft invloed. Heeft dat verder geen invloed. Nee, nee, ja. En ze gaat de provincie niet zeggen van... U mag dit niet doen. Mm -hmm. Sandra, wat zeg jij? Wat moet, wat moet de gemeenteraad doen? Doen of niet doen? Ja, ik ben natuurlijk nog wel erg real-minded. Oh, oh, oh. Ja, ja, mag ik ja. ik ja. niet zeggen misschien, dat mag maar... natuurlijk. <laughs> nou goed, en dan denk ik van in Gorlen hebben ze al een brede school. Dus daar, daar zijn al ja, gewoon veel meer voorzieningen als in, ja. als in Riel. Daar dat, dat, dat ben ik echt wel van mening van. Dus je kan me inderdaad je standpunt voorstellen. Dus je zegt van ja, het geld moet er wel zijn. Er komt gewoon een hoop geld wordt er uit, gegeven en ja wie gaat het betalen inderdaad? Ja, simpel ja, de burgers ja ja de burgers maar dan nogmaals dan ben ik erg real minded ja. in Gorle is er gewoon al veel meer voor de burgers als dat er in real is dus uh, in, in, in, in Riel kijk ik toch weer terug naar de school en uh, naar de leibron en de voorzieningen eromheen. En daar, ja, daar is niet, niet zoveel als hier in Goorlijk Ik bedoel, waar we nu zitten in het Jan van Bezouwhuis, dat is ook iets, ik zeg ja, dat is ook door de burger in principe betaald. Dat is ook veel te duur. Ja, en dat daar uh, ja, uh, moet ook ieder jaar geld bij. Dus ja. wat dat betreft moeten er dan nog zoveel meer voorzieningen bij komen. Ja, goed. Dat is uh, inderdaad een moeilijk vraagstuk, ja. ja. Alleen vraag ja. ik me dan af, ik ben het voor een stuk met je eens. En ik ben ook heel erg nu buiten die kinderen, want mijn kinderen zijn intussen volwassen. Maar moet dat een miljoen kosten? Ja. Is daar niet een mooie tussen, maar ja. Als ik daar nog even iets over ja, zou mogen ik, ja. zeggen. Ja, dan moet um, je het bijna weg. Um, het moet daar miljoen kosten. Het gaat uh, om, doe uh, doet even uit mijn hoofd, ik denk 440 vierkante meter. Maar nou, als je dat deelt, dan zit je natuurlijk toch aan een redelijke vierkante meterprijs uh, zit je ook. Maar 440 vierkante meter, ik weet niet of er zoveel ruimte voor die kindertjes nodig is, maar ook daar hebben weer mensen die er verstand nou, van hebben, 10. hebben daar uh, naar gekeken. Het probleem zit hem natuurlijk in het feit... en dan kom ik even terug op de achterstandswijken van uh -huh. 40.000... waar landelijk over nagedacht is om daar brede scholen... overigens, het worden geen brede scholen... Want er komt geen wijkgebonden ruimte in. Het is dus gewoon een basisschool met kindruimte. En een brede school zit ook wijkgebonden ruimte in. Maar in Goorlen heeft men ooit gezegd, de vorige raad... wij vinden dat alle nieuwe scholen moeten brede scholen worden... Ja. En we hebben ook afgesproken dat we dit jaar dat standpunt eens een keer zouden evalueren. Nou, dat is geëvalueerd, ja, door de stichting uh, Brede Scholen. Ja, dat is ja. een slagen die zijn die eigen feest. Ja, ja. Je moet een keer af van de gedachte dat je alsmaar brede scholen moet ontwikkelen. En gelukkig zijn we al een beetje teruggekomen. En ook teruggefloten door het onderzoeksrapport. Dat we al te veel wijkgebonden ruimte hebben. En waardoor je dus cannibalisme in de hand werkt. Hè? Dus het concurreert allemaal tegen elkaar op. Mm. En, en, ja. Uh, uh, ja, maar wij gaan daar naartoe, want daar is de koffie uh, is een dubbeltje goedkoper ja. dan in het andere wijkcentrum. Je wilt niet weten ja, ja, ja. wat voor problemen er allemaal ja. geeft. En, ja. Ja. Uh, nou, en wat je dus straks natuurlijk ook zei bij de, bij de Brede School of Frankische ook als er dan gebouwen uh, of uh, lokale leegstaan, ja, dat ja. is natuurlijk gewoon zonde van de, van van de, de ingerichte raadjes, ruimtes. Ja, dus, dus, uh, ja. Sander, dat doe jij als ondernemster ook niet. Jij, jij, uh... Nee, dat klopt. Nee. <laughs> en zo proberen wij als VVD dat toch een beetje naar te kijken. Nou, uh, nog een allerlaatste vraag, uh, Johan. Je denkt dat je de wethouder kunt behouden tot, tot en met uh, de... Dat hoop ik zeer zeker. Tot, tot, tot en met de verkiezingen. Uh, jullie gaan uh, de, de verkiezingen in. En daarna, als, uh, dit, uh, als de dit toch verliezen, dan, dan zijn we hem daarna als wethouder kwijt. Um, als Theo uh, het besluit neemt, want hij neemt het besluit zelf, hè? als Theo het besluit neemt om te blijven zitten. En ik zal als uh, Theo zegt altijd, jij bent uh, de fractievoorzitter, jij bent mijn politieke baas. Ik zal alle mogelijke moeite doen om hem te bewegen om te blijven zitten. En ik weet zeker dat collega-wethouders dat ook zullen doen. En ik heb natuurlijk ook al gelobbyd met wat wethouders in Tilburg. Wat zouden jullie nou doen? En iedereen zegt: hem, hij moet niet gaan. Hij, hij heeft de waarschuwing afgegeven, heeft zijn werk goed gedaan. Hij moet, hij moet gewoon blijven zitten, zo kort voor de verkiezingen. Na de verkiezingen. Ja, na de de verkiezingen. kiezer bepaalt natuurlijk wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. ik, ik wil als VVD graag naar drie zetels. Maar ja, het goede voorbeeld in Den Haag is er. Niet echt natuurlijk. Niet echt, hè? He? Ja. He? Nee, nee, nee, nee. het, het krabbelt weer een beetje op op dit moment. Maar. Ja, Rutte heeft natuurlijk toch wel uh, een, een, een, een sfeer gecreëerd... samen met zijn, uh, zijn kabinet... waarbij nou niet iedereen staat te juichen om weer volop ja, op de VVD, VVD te stemmen. stemmen. We zullen het hartstikke moeilijk krijgen. Ja. Ik ga hangen op lokale successen die wij toch gehad hebben, denk ik. Mm -hmm. En als de mensen dat niet weten, dan noem ik ze de zijn tijd allemaal wel. En ik hoop dat we naar drie zetels kunnen. En dan ben ik benieuwd wat er voor een formatie komt. En dan zal het aan de formatie liggen... Of we uh, weer wel of niet mee willen doen. Want stel je voor dat je een uitermate linksgerichte formatie krijgt in, uh, in Goorlen. Maar weet ik niet of de VVD dan mee wil nee, doen. Nee, maar ik nee. sluit niks uit, dan nee, moet ik erbij zeggen. Nou, als je toch dan... een <laughs> goed resultaat haalt. Uh, jij bent de politieke baas, hè? Uh, Vindt Theo. Ik, ik denk dat ik uh, nog uh, één uh, keer lijsttrekker word. Jij bent uh, uh, lijsttrekker, jij bent de politieke baas. En dan, uh, dan zou je ook Theo weer kunnen vragen als jullie weer in het college komen. Dat zal zeker de bedoeling zijn. Dat zal wel de bedoeling zijn. Ja. Goed. Nou, um, we hebben de onderste steen boven, ja. geloof ik. We <laughs> danken jou voor, voor je bijdrage. En dan gaan we, we zitten halftime, dan gaan we naar muziekje. Ik en, heb inderdaad een stukje muziek uitgenodigd, uitgezocht. Gerard van Mazakken. De Stilte. Ik denk dat is een mooi titel voor een radioprogramma. <laughs> oh ja, mooi. De Stilte ja. van Gerard de van Maasakkers. De stilte, de stilte, he, honderden namen, duizend gezichten en evenveel kleur. De stilte, gebrand in het licht van de ramen. De stilte, he ogen en oren en geur. De stilte. De stilte De stilte, de stilte Is oud en versleten Treselend traag Elke trein van de trap De stilte, de stilte Is jong en verbeterd Sta op de stoep midden stevige stap van de stilte, de stilte. Heilzaam en helend zakt als mezelf Op het sieren van een mond. De stilte is hard Ongenarig vervelend Gravend en grauw In het grijs van de grond De stilte De stilte De stilte, de stilte is licht en bevrijdend, als woorden de weg niet meer weten te gaan. De stilte, de stilte is zwart, zwaar en zwijgend, als woorden, als wapens te wijd zijn gegaan. Ja, we zitten met uh, het volgende onderwerp. Dat is uh, de ondernemer van het jaar, Goorle-verkiezing. Nou, Goorles Belang, het zal uh, iedereen opgevallen zijn. Hier, we stellen ze uh, u voor in willekeurige volgorde. Fred in het Ven, Kaas en Meer, Sandra Vromans, Vromansbouw, Paul Brands, Keurslagerij van Hest. Nou, Fred in het Ven, in het Ven hebben we al een keer hier gehad toen hij uh, zijn zaak aan het uitbreiden was. Nu zijn we blij dat we Sandra Vromans uh, hier in Goldskringen hebben... Um, om eens met haar te praten over... op de eerste plaats, denk ik, hoe ze aan de nominatie gekomen is. Ja. Er zijn een aantal mensen die, die ons die titel vonden, denk ik. Dus uh, we hebben onszelf niet opgegeven. Ja, goed, de, Het is natuurlijk een heel leuk initiatief, vind ik het sowieso, vanuit... Uh, de jury die er tot stand is gekomen. Om ook de ondernemers in het, in het zonnetje te zetten. In een, in een positief daglicht laten we het maar even ophouden. Dus meteen eigenlijk ja, toen wij ervoor benaderd werden van willen jullie er iets mee doen. Ja, toen waren we ook meteen echt enthousiast van, nou wat een leuk initiatief, hartstikke uh, mooi gedaan. Ja, want het is een stichting hè? Stichting, ja, het is een stichting. ondernemer van het jaar. Ja. ja, het is vanuit de kennismaker, vanuit Nico de Beer, die heeft het initiatief opgezet. En vorig jaar uh, heeft hij de prijs uitgereikt aan Chef Roesel toen hij zijn vijfjarig bestaan had. En van daaruit is het toen geredeneerd van, nou we moeten dat ja, professioneel op gaan zetten. Dus er is echt een officiële jury is er uh, aangesteld. Onder andere Theo van der Heijden, over wie jullie net hadden. Ja, ja. ja. ja Wessels, ja. ons zeer wel bekend. Von ja, Smits, ja. van Grafisch Bureau. Connie Wekermans van Loon. Peter Freitas. Michael den Otter. En Van het Advocatenbureau Nico de Beer. Nico de Beer. Ja, een ja. stevige jury. Ja, dat is een stevige jury uit allerlei branches. Dus, mm. uh... Ja. <laughs> ja. En die, die heeft de genomineerde... Uh, teruggebracht tot, tot drie. Maar wie, wie brengt het nou aan? Hoe, hoe kun je nou uh, uh, zeggen van... nou, ik vind dat, dat die en die ondernemer uh, wel eens in het zonnetje mag staan. Hoe gebeurt dat dan? Iedereen die kon inschrijven. Dus uh, Connie van Loon die heeft... Uh, ja. Al maanden geleden is ze begonnen met de eerste stukjes te schrijven voor de ondernemer. Om, uh, nou ja, toen heb ik het in ieder geval ook gezien. Dus dat triggert natuurlijk wel wat. Zo van nou, de ondernemer. Want ja, nou, dat zou wel leuk zijn als je dat. Uh, als je die nominatie uh, krijgt. Dus uh, hebben een vijf, zestal artikelen van ook in het Hoorens Belang uh, gestaan. Dus ja goed, wij hebben toen op een gegeven moment tegen een aantal mensen gezegd van nou we zouden het wel leuk vinden om genomineerd te worden. Maar goed, je gaat jezelf niet aanprijzen niet noberen, nee, als nee, van wat nee, ben je geweldig nee, of wat, nee, wat nee, ben je goed. Ja. Dus toen uh, hebben een aantal mensen, die hebben in ieder geval ons uh, genomineerd. Dus die hebben, een, uh, die konden via website, uh, waar moest je een aantal vragen uh, beantwoorden. En ja, waarom dat ze dus vonden dat wij uh, die nominatie verdienden. Nou goed, daar hebben wij dus verder helemaal niks van gezien. Wij weten ook niet wie, ja, wie ons genomineerd hebben. Maar toen hebben we een week of vier geleden een brief gekregen... dat wij uh, in ieder geval tot de genomineerden uh, ja, behoorden. En toen hebben we vervolgens nog uh, bezoek gehad van een tweetal juryleden... Uh, die nog wat aanvullende informatie uh, uh, wilden weten. En van daaruit zijn er dus drie, waaronder dus, uh, Van Hest, uh, Fred uh, in het Ven en, en wij... dus als romans zijnde overgebleven zijn... Maar nou goed, en in het Goordels stond dan bij op basis waarvan ja. wij genomineerd uh, zijn. Daar heb ik een vraagje over. Er stond in het stukje, de onderneming fungeert als leerbedrijf en via sponsoring en actieve betrokkenheid bij diverse verenigingen en initiatieven, weet Sandra, de, wacht even, de kracht van het familiebedrijf in een breder maatschappelijk perspectief te trekken. Ja. Leg uit. <laughs> Wij zijn al jarenlang sponsor. dat is de eerste waar we mee begonnen zijn, ja. van het damesvoetbalteam in Giel. <laughs> dus uh, uh, Monique de Bier hebben wij destijds gesponsord, de scouting uh, sponsoren wij. Mm -hmm. Wij sponsoren VOAP in Goorlen, wij sponsoren de hockeyclubs in Skort in Goorlen. Wij sponsoren in Alphen, ja wij hebben toch wel, ook als iemand... Uh, ja voor iets kleiners komt, dan zeggen wij niet zomaar nee. Dus mm -hmm. uh, mensen hebben het ook uh, ja, gewoon moeilijk en dan moet het toch ook maar zien hoe ze allemaal aan de centjes zien te komen. Dus wij hebben zoiets van nou, de ene dienst is de andere waard en dat merken wij gelukkig bij heel veel uh, mensen die, die wij sponsoren, dat wij daar dus ook gewoon... ja, tegendiensten voor Koudelijk. mogen doen. Ja. Dus ja, dan is het gewoon uh, aan twee kanten, hè, wat het mes uh, ja. snijdt. Ja. En ja. ja, daar is ook juist de bedoeling, denk ik, uh, van het hele verhaal. En gelukkig snappen heel veel mensen dat. En dat is ook sowieso bij de andere ondernemers... is dat, uh, is dat van toepassing, zeker die, ik weet, die genomineerd zijn... Uh, die zijn ook overal te zien, zeg maar. Die zullen ook nooit. Uh, ja, het voorbeeld van uh, Paul van Hes bijvoorbeeld. Van de, van de soep bij de Sint-Nicolaas-actie. Dan denk ik van nou. Die staat er toch wel heel de dag. Ja. Mooi soep, soep te scheppen. Te scheppen ja. ja, nou ja, dat, is, ja. dat is toch ja. hartstikke leuk. Dus uh, en, ja. En het leerbedrijf. Sowieso hebben wij. Uh, het leerbedrijf hebben wij een aantal uh, jongens die de bouwopleiding uh, bij ons doen. Uh, ik denk ook dat meer als de helft zo eigenlijk bij ons binnengekomen is. ik weet niet of u. Iets gezien had van de mensen die bij ons werken, maar zijn dus relatief jonge, jonge krachten eigenlijk die wij allemaal hebben. Dus die echt van school uit het vak bij ons ook geleerd hebben en zo eigenlijk doorgestroomd zijn. Sinds vorig jaar hebben wij ook uh, een aantal leerlingen van Studio T. Dat is helemaal een andere branche, dus, dus meer vanuit het bedrijfsleven. Studio, Studio T zit in Tilburg. T. Ja, dus, uh, die, die uh, loopt tien weken stage, tien weken praktijk, tien weken school. Zijn dat architecten? Nee, er zijn echt mensen die het bedrijfsleven willen. En nu is er iemand bij ons die, uh, die is stad en wijk. Dus die is, ja, ook, ja, gewoon, uh, wij hebben natuurlijk ook op allerlei manieren mee te maken met inderdaad, architectuur of met, met uh, bouwwerken of uh, subsidies. die We We zijn ook uh, sinds twee jaar heel bewust bezig toch met het groener bouwen, wat heel, ja. erg, uh, heel erg hot is natuurlijk. Dus waar wij ook mee verder in willen onderzoeken... ...van hoe kunnen wij dat beter benutten... ...en in de praktijk uh, toepassen. En dan zijn dingen... ...ja, dat is heel eerlijk... ...daar kom je zelf niet altijd aan toe... ...dus als je dan iemand hebt... van een, ja, van een, die, een stage, want ...die jongen doet de stage bij ons... Die, ...die dat verder mee uitzoekt... ...ja, dan kun je daar heel veel dingen mee nee. doen. Dus, uh, hebben jullie al een passief huis uh, gebouwd? Nee, dat hebben wij nog niet gebouwd. Maar nee. de systemen die wij, uh, ja, die wij gebruiken... Uh, daar zouden wij dat wel mee, mee kunnen zeggen. Mag ik, ik vragen? Een passief huis? Ja. Wat is dat? Nou, dat moet je me als ander ja. vragen. <laughs> Wat moet is, ik me daarbij daar voorstellen? Is het, de, de isolatie echt op en top, zeg maar. Dus oh, okay. uh, hoe hoger je isolatiewaarde, hoe minder energiekosten uh, en dergelijke je, je natuurlijk in de toekomst hebt. Uh, vooral vanuit ons ja, bedrijf waar wij toch al heel lang zaken met Weru, waar wij dus dealer van zijn. Die, die had een tiental jaren geleden hebben die al zo'n huis door Nederland uh, rond hebben rijden gehad, zeg maar, om dat uh, te promoten. Maar goed, dat is iets ja, wat, wat zeker heel toekomstgericht is, maar op dit moment ja, nog niet uh, heel echt van de grond uh, komt tenminste niet echt hier in het, do, in het dorp of in de omliggende dorpen. Er zijn toch vaak meer de projecten die, die, die Nul energie doen. eigenlijk. Hè? Ja, ja, het is ja, uh, ja. ja dus, uh, zelfvoorzienend in de energie. Ja, oké. Okay, dus met zonnepanelen erop. Uh, ja. Uh, uh, eigen, ja. Maar okay. ja, goed, ja, wij zijn heel uh, veel gespecialiseerd. Of heel erg gespecialiseerd dus in bouw, verbouw, uh, kozijnen, uh, aanbouw. Echt de, de grote nieuwbouwprojecten, projecten, dat, dat doen wij gewoon echt minder. En daar zie je dat gewoon veel meer in terugkomen als, in, uh, ja, als iemand een aanbouw of verbouw ja, doet. Dat zal ik wel. Ja. Ja, ja. En natuurlijk uh, werk je dan ook met. Uh, met die materialen. Maar dan is het effect is minder als je in een bestaande woning werkt. Als dat je dat in een nieuwbouwwoning ja. toe kunt passen. Ja. Ja. Ja. Ja. Kun je iets vertellen over... Uh, jullie zijn een familiebedrijf. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen familie is die in het bedrijf werkt. Wij voelen ons net een grote familie. Voelen ons, we ja. voelen ons als één grote familie. Ja. ja, goed. En als mensen dan, klanten, bij ons komen... en die sluiten zich dan bij onze familie aan. Zo voelt het vaak. Dus uh, zeggen mensen dan ook wel eens als ze bij ons komen... het is net... Ja, je wordt heel ja, prettig en op een warme manier ontvangen. En uh, ja goed, wij zijn heel erg praktijkgerichte mensen. Dus echt uh, ja, vakmensen hebben wij. Dus ook in dienst die zeggen van... ja, we weten waar we het over hebben. We zijn ook mm. eerlijk in ons verhaal als, als bouw, ja. Uh, ja. Ja. zijnde. Ja. En ja, daar kom je gewoon heel ver mee. Dus. Uh... Om kwantiteit en, qua en service staan ja. hoog. Ja. ja. En dan even terugkomend op het familiebedrijf. Het doe ik dus met mijn broer John. En met mijn neef Walter. Nou, we hebben het bedrijf van onze ouders overgenomen. Uh, en verder, de mensen die er verder werken zijn geen een van alle hebben, hebben familiebanden mee. Maar goed, ik zeg al, het voelt wel als een grote familie. Want je hebt natuurlijk zoveel met elkaar van doen. Samen maak je het. Je doet het niet alleen. Ik kan het niet alleen de anderen kunnen het ook niet alleen, dus je moet samen iets, uh, iets opbouwen. En dan merken wij toch ook wel, ja, dat ons, onze medewerkers die spelen daar een hele grote rol in. Want die zijn natuurlijk toch het visitekaartje van ja. ons bedrijf. Hè. Die moeten ter plekken overleggen, die moeten een mooi stukje werk voor u uh, maken. En als ze die met de pet naar gooien, dan hebben wij ook een probleem. Ja. Dus uh, ja. <tus> ja. ja, maar. Uh... Dit is dus de, de, de tweede generatie of de derde generatie. Waren de twee broers die aanvankelijk het bedrijf hebben opgericht? Want je uh, hebt het over neef, neef en nicht. Uh, nee, mijn broer en, en ik en Walter. Walter is mijn neef, John is mijn broer. Dus broer, zus en neef zijn het eigenlijk. En, ja, en wij hebben het dus van onze ouders, uh, van John en Sandra. <laughs> dus onze ouders hebben ja. wij het overgenomen. Oh ja. En die hebben vanuit vroeger, uh, in alle hebben die... die Houthandel het toch ja, ja, ja, het familiebedrijf. is opgezet ja, door ja. mensen. In en, uh, ja. Ja, ja, en alle Daar is ja. mijn vader begonnen. En die is toen, uh, ja, bijna 30 jaar geleden, is die naar Riel gegaan. En die is daar het bouwbedrijf uh, begonnen. Een stukje doe het zelf hadden wij er toen nog bij. Daarvan is onze jongste broer Ronald, uh, die is naar de Kauwaij toe uh, oh, is gegaan. Hij is bedrijfsleider of eigenaar van Kauwaij? Ja, die is eigenaar van Eigenaar Kauai. van Kauai. Ja, ja. ja, dus uh, ondernemende familie hebben ja. wij. <laughs> ja. ja. Maar ja, het feit dat de broers en, en, en, en een zus en een neef, en dan is dat toch een familiebedrijf. Dan is het, ja, afgezien het is dat jullie een familie voelen, ja. maar dat zijn ja. jullie dan ook, nee, echt? ook echt. Ja, we zijn ook echt familie. Ja. ja, goed, en het bedrijf is dus van ja. mijn ouders geweest. Ja. Ja. Dus, uh, okay. ja. Ja. Maar ja. En die zijn gestart, of gaat het nog verder terug in de geschiedenis? Uh, nee, mijn ouders, uh, die zijn dus destijds in Alphen gestart. Dus mijn ouders hadden daar die houthandel op de weg naar Baalmassa. Mm -hmm. Dus daar is mijn vader uh, zeg maar op begonnen. En die is daarvoor is hij nog begonnen uh, ja, echt met bomen uit het bos uh, te hakken. Ja. Dus dat is echt, dat is echt, uh, ja, dat is echt uh, back to basic. Dat ja. was de basics, ja. ja. Bomen uit het bos. Uit het bos, houtbedrijf, ja. en van een bouwbedrijf. Ja. En wat doet ja. de volgende generatie? <laughs> Heb je daar al zicht op? Weet, die, die gaat wel zo op pad met het promoteam. Dus, <laughs> uh, maar dat wordt er ook vermeld dat, ja, dat, ja, dat, dat we dat doen. Ja, ja, ja. Dus ja, dan moeten ze echt zelf weten. Ja. Want je, je moet iets doen wat je, wat, je, wat je graag doet en dat is heel belangrijk. Ik heb in eerste instantie ook nooit de intentie gehad om echt in het bouwbedrijf te gaan. Maar ik, ben, ik heb het natuurlijk met een paplepel ingegoten gekregen. En ja, goed, op een gegeven moment dan... Ja, dan doe je het met plezier en dat is heel belangrijk dat je iets doet wat je met plezier doet. Want dan straal je natuurlijk ook aan alle kanten uit. Ja. Als ik iedere dag met zo'n gezicht ja. uh, op mijn werk zou zitten, dan uh, zou ik klant ook zeggen van wat, uh, ja. Ja, wat ja, zit dat, dat dat je te doen. Bouwen in deze tijd, we moeten het dan natuurlijk ook even hebben over de crisis. Er zijn heel wat bouwbedrijven omgevallen. Op een of andere manier maken jullie niet de indruk dat je ook erg hard leidt onder deze crisis. Nou, ik denk dat het voor iedereen wel aanpassen uh, is en dat we allemaal een tandje bij moeten zetten. Dus het is niet zo dat, uh, dat het bij ons allemaal vanzelf aankomt waaien. zeg maar. Maar vandaar ook ja, dat wij op allerlei manieren proberen uh, ja, aan de weg te timmeren. Nee, maar klopt dat dat, dat, je, dat, het, dat het eigenlijk goed met jullie bedrijf gaat? Met ons bedrijf gaat het, gaat het goed, want anders zouden we ook niet genomineerd zijn voor de, voor de oh, prijs. Ja. Maar uh, nee. onderzoek hebben toch ook uitgewezen dat familiebedrijven over het algemeen de crisis beter doorstaan dan wanneer het ondernemingen, grote ondernemingen zijn die, uh, ja, die, niet op, die geen familiebedrijven zijn. Dat heb ik ...ondanks ergens gelezen... Ja, dat, klopt, dat, ...dat familiebedrijven sterker staan. Ja, sterk, ja. Wa wat, zou, wat zou dat de reden voor zijn? Maar toch, er zijn even... daarop op er zijn ook wel familiebedrijven... Ja. ...die net zo goed... Uh, ja, ja, om, ...om zijn gevallen... ...maar die hebben toch ook een, een sterkere... ...vertrouwens... Uh, ja, sterk, ...stralen die uit naar de, naar de... ...buitenwereld toe, dat... ...dat merk je ook gewoon. Daar krijgen wij ook echt reacties op terug. We vinden het zo leuk dat jullie een familiebedrijf zijn... Dus ja, eh, wij werken ook al jarenlang samen met een aantal vaste partners. Dat merk ik ook aan de anderen, even terugkomen, toch op de genomineerden. Mm -hmm. Die hebben allemaal kwalitatief goede materialen, goede partners gekozen. En natuurlijk hebben wij het ook wel wat traaier gehad als, als, uh, als een aantal jaren geleden. Maar zolang dat je blijft geloven in jezelf en geloven in de materialen die je gebruikt... en gelukkig zijn er ook, ook mensen die daar echt nog voor openstaan en die daar graag voor willen betalen... Nou, dan blijf je echt wel overeind uh, staan. En dat hmm. wil niet zeggen dat we niet allemaal nogmaals een tandje bij moeten zetten, maar ja goed... Wij zijn er gewend. Dus ja, ja. Uh, ja, maar, ja. Ook, maar ik denk ja. ook kwaliteit en service. Ik denk dat dat ook een belangrijke bijdrage is. Ja, heel zeker. Ja. Wat ik net al zei. De, ja. De, de, ja, de kwaliteit van de producten die je levert is gewoon heel, heel belangrijk. Ja. Dus uh, ook de bedrijven die daarachter achter staan. Want wij nemen onze producten natuurlijk ook af van derde, een aantal. Want het aluminium maken we dan zelf in onze eigen fabriek. Maar daar hebben we ook een partner die gewoon een hele goede naam heeft. Gewoon een goed product, een goede hebben we daaraan... ...en samen kun je gewoon iets moois uh, hm. maken. Nou ja, en dan... ja ...overleef je de crisis uh, wel... ondanks dat het wel wat extra moeite kost... inderdaad. maar nogmaals... ja ...voor niks komt, komt niemand... Uh, ...met niks komt niemand verder. Ja. Dus uh, ja. Mm. ja... ja ...en ook vooral... ...je afspraken nakomen, dat is heel belangrijk. Ja. Ik bedoel, op het moment dat ik niks weet... ...en ik zeg, ik bel u vandaag terug, dan moet je dat ook wel... ...doen, ook al heb je dan niks te melden... ...tegen iemand, ja. dus... Uh, ja. Ja. Ja. Het ja. is uh, noemt promotieteam, uh, jullie hebben toen ook die, die, die krant uitgegeven, die promotiekrant waar, ja. waarin, uh, merk je, uh, heeft, dat, heeft dat effect, komt daar een respons op, uh, merk je van nou dat is een zinvolle uh, activiteit om zo'n zo, zo krant uit te geven? Nou, dat is heel zeker een zinvolle activiteit geweest, want we zijn ja, nu ook bezig met de tweede versie daarvan te maken. Ja, we hebben er echt enorm veel reacties op gekregen. We hebben dat vorig jaar net voor de kerst gedaan, dus dat is toch een tijd, dat mensen tijd hebben om, om erin te lezen. We hebben ook bewust gekozen niet voor, voor een krant vol met advertenties, want die zijn er natuurlijk al uh, genoeg. Dus uh, verhalen van uh, verschillende klanten stonden er in een stukje historie. Ook een stukje personeelsbeleid van welke mensen werken er bij ons. En ja, dan heb je natuurlijk meteen al dat mensen gaan kijken van oh, die ken ja, ik en die ken die ik. Ken ik. Ja. Ja. Ja. Of oh, ja. hebben jullie daar ook verbouwd? Oh, dat is leuk. Dus ja, daar hebben we echt hele goede reacties op gekregen. En ik moet zeggen, daar werkt tot nu nog door. We hebben hem nu nog in de showroom liggen. En als er iemand komt, dan is het. Oh, even de krant erbij pakken. Want daar hebben we dat en dat gemaakt. Ja. Dus je hebt heel mooie referenties, ook vaak om naar terug naartoe te kijken. Nou ja, en nogmaals, ja, we hebben echt tot nu toe hebben wij daar ja, echt ons voordeel uh, bij gehad. Maar goed, dat is ook een keuze die je natuurlijk maakt in, in het geheel. Je probeert ja, om toch met zo weinig mogelijk financiële middelen, zo breed mogelijk publiek te bereiken. En dat is iedere keer ook maar iets proberen ja. uh, om te doen. Dus, uh, nee, ja. Uh, ja goed, en dit, die krant die hebben we dan ook in samenwerking met uh, ja, toch de, de belangrijkste leveranciers op bouwmaterialen gebied. En kozijnen, en die hebben daar natuurlijk ook hun bijdrage in gedaan. Zeker. Dus dan kun je, dat, ja, kun je dat mogelijk maken. Maar um, ja, ja, je het moet... is toch ook weer een investering. Oh, ja, ja, het is ja, best ja. een behoorlijke investering inderdaad. Maar goed, die is het wel heel zeker waard geweest. Dus, uh, en ook onze, ja, toch ook onze onderaannemerspartners waar we mee samenwerken. Want wij zijn een bouwbedrijf, maar we werken ook met lokale onderaannemers samen. Die hebben daar ook een stukje in bijgedragen. Maar goed, ik denk dat die daar ook hun profijt wel van gehad uh, zullen Nou heen, En ik denk ja. ook, het ook hele goede reclame is, dat jullie natuurlijk de, de, een van de drie zijn die genomineerd zijn voor ja. de onderneming van het jaar. Ja, nou, dus de naam op... wordt al genoemd, je krijgt al uh, informatie. Ja. Het is al reclame en nou hopen, strakjes 4 november, dat de... Gaat het met een groot feest gepaard? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het wordt een leuk feest. Ja? Voor ons is het ook nog een verrassing wat er precies gaat gebeuren. De jury dus, uh... bepaalt het uiteindelijk. Nee, de kiezers, de, de mensen kiesgers. in de zaal gaan het uh, beslissen wie het gaat worden. De mensen dus, in de zaal? Ja, de mensen in de zaal. Ja, ik heb even zitten denken, het, is natuurlijk, uh, het zijn ongelijksoortige bedrijven. Kijk, ja. Uh, ja. je hebt winkels waar, waar, waar veel meer mensen inkomen dan denk ik in een bouwbedrijf. Ja. Ja. Dat is natuurlijk niet zo'n zo massale loop. Nee, dat is geen, het is geen nee. supermarkt. Dus, nee, nee uh, dus, nee, dus dat is dat veel anders. moeilijker. Aan de andere kant vinden wij het daarom ook wel speciaal dat we, dat we tussen de andere twee genomineerden staan. Tussen de slager en, ja. en, en, en, en de Kaas. En is het in, in de zaal? Dus de mensen in de zaal die beslissen. En hebben jullie dan nog uh, in, op die avond, uh, worden jullie uiteraard weer gepromoot? Even Doe er je dat in, zelf? Uh, of of? Er komt een kort bedrijfsfilmpje ja? om alle drie de genomineerden. Ja, goed En verder is het ook een stukje amusement wat er, wat ja. er is. Ja, het wordt gewoon een leuke avond. Dus, um... Hier in het jaar van mijn zaal. Ja, de hier grote in het zaal ja. en, en uh, het volk dat daar zit kiest. Ja, die kiest inderdaad. Dus um, ja, we zoeken nog stemmen. <laughs> oh, Oké, okay. is, is dat openbaar? Kan ja. iedereen in de zaal uh, zitten? Of moet je op uitnodiging? Uh... Nee, er zijn kaartjes. Er zijn, er zijn kaartjes. kaartjes. Ja, die kaartjes kunt u bestellen via de site van de ondernemer van het jaar. Dus um, ja. En die, die, er zijn ook kaartjes? Er zijn, nog, er zijn nog kaartjes, dus... Uh... Nou ja, goed, dus ja. dat kunnen we dan hier via dit mooie medium erin toeteren. Er zijn nog kaartjes. Ondernemer van het jaar belooft een mooie avond te worden en het is de avond van... 4 november. 4 november, welke, dat is een weekdag van... Dat is op, is op maandagavond. Maandagavond. Ja, en het november. begint om 8 uur. Oh, dan hebben wij hier ook naar uitzendingen. Nou, de uitzending, he? onmiddellijk. Ja. Naar de, Na, de uitzending, de meteen. Uh, we dus... zitten hier al, het is hierboven. Oh ja. Het is een kwestie van doorschuiven. Goed, nou, nou. Uh, Sandra, mooi dat, uh, dat we ook jou hier hadden in Goldse Kringen. Uh, we zijn bijna door het uur heen, maar de laatste minuten reserveren wij altijd nog eventjes voor. Wat was er nog meer in het nieuws? Nou, uh, daar mogen we allemaal aan meedoen, zoals onze... Redacteur, telefonist, heeft uh, gemaild. Ik weet niet of je, of je een nieuwtje paraat hebt. Ik wil wel even het spits afbijten. Ja. Ik ben naar, uh, naar, erfgoed, naar het Erfgoeddepot geweest. Het wordt een beetje een Rielse avond hier vanavond. Um, spullen tussen zolder en museum. Ja. Ik vind dat dat, dat goed, uh, goed is uh, samengevat. Spullen tussen zolder en museum. Het heeft inderdaad uh, een zolderachtige... Uh, maar ook musealen. Ik was er... Uh, ik, dat was min of meer toevallig op die middag... dat de Passier en uh, die andere instrumentenmaker Peters... Ja. daar uh, hun, uh, hun, hun dingen presenteerden. En dat was, dat was heel gezellig. Dat was een, een mooie toespraak van... Uh, uh, van, van uh, de twee mensen die dat uh, daar hebben, die uitbaters, uh, de, de organisatoren van Erfgoeddepot. We hebben ze ook een keer hier in het, hier, uh, in ja, het uh, ja, in Godse ja. Kringen gehad, Evelien, herinner ik me. Ja. Uh, Passier en Peters, dat waren instrumentenmakers uh, in, in Tilburg. Die hebben hun, hun, uh, hun draaibank en, ja. en alles wat, wat er voor nodig is om instrumenten te maken, hebben ze daar uh, uh, gedeponeerd. Uh, dat was een, een uh, kopersensemble. Uit uh, oefening en uitspanning. Die daar schitterende blazersmuziek ten gehore brachten. Het was, het was heel geanimeerd. En, en, uh, nou, ik was er nog niet eerder geweest. Ja, ja. Uh, ben jij er al Ik geweest? ben er al twee keer twee geweest. Eén keer, ja. Ja, keer was het zo druk. Dat, uh, dat ik dacht van nou ik kom nog eens een keer op een gemakje terug op een zondagmiddag. Ja. En toen was er nog redelijk veel bezoek. En uh, ja die nieuwe aanwinst hebben wij niet gezien. Maar toen zag je al dat er heel veel oude instrumenten stonden. En al bepaalde uh, uh, instrumenten waar, waar die instrumenten mee gemaakt worden. Ja. Maar het is het leuke ervan is dat kinderen kunnen ook gewoon aan de spullen komen. Ja. Voor ons is het heel leuk. Je mag er aankomen. het komen. Veel, ja. uh, sentiment ja. is. Uh, maar voor de kinderen is het heel leuk dat ze er gewoon mogen aankomen. En uh, het is Want erg is de succesvol. keesje, het erfgoedbeestje. Kom kijken, vastpakken ja. en beleven. Het is, het is, Meestal het is moet je van de spullen afblijven. Ja, maar daar, maar mag, daar je, mag je aankomen. Daar, ja, mag, daar je aankomen. mag je aankomen. Het is echt heel erg leuk. En ik moet ook zeggen dat ik het erg knap vind wat ze de laatste jaren aan de weg uh, getimmerd uh, hebben. Ja, dat is uh, knap. Uh, moeten we er echt helemaal uit? Oh, dan moet ik afkondigen. Nou, uh, dit was uh, Goldse Kringen. We hadden Johan Zwaans heeft al afscheid genomen, Sandra Vromans als gast. Uh, Stefan Eikenaar was uh, onze technicus. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.